Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 23 november 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur s middags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl. streep Streepje ASK. Oké, okay, welkom bij het uh, Bartimaeus ask Vraaguur van 23 november. Uh, we moeten het even weer zonder Nancy doen, want die is nog steeds op vakantie, die neemt het er goed van. En volgende week moeten we het ook zonder Tom doen, dus dan moet hij het alleen met mij doen. Tja, dat... Uh, goed. <laughs> Ik heb daar nog geen mening over. Ik hou het nog even vast tot uh, na volgende week vrijdag hoe het was. Ik ga even het lijstje erbij pakken wat we gaan doen. En ik denk dat we wel aardige dingen hebben. We beginnen eerst met de dingen van e as natuurlijk. Er is een berichtje van Jacqueline daarvoor. Dan ga ik even kijken naar de woordenlijst app. Dat is niet echt heel veel spannend, maar wel leuk als je even wat zoekt. Hoe het geschreven moet worden. Tom die gaat zich bemoeien tegen de NOS app update. Die eindelijk een stuk beter is geworden. Ik ga wat vertellen over Select the Date. Dat is een, programma waar je, of een app waar je mensen mee kunt plannen en zelf ook mee gepland kunt worden. Die goed combineert en noteert in je agenda. Dan was van de week de app E-mail++ uitgekomen. Nou, dat is ook zeker even het bekijken waard. Hoewel daar nog wel enige verbetering nodig is, denk ik. Um, ja. Dit soort spraakapps beginnen steeds leuker te worden en dat zien we ook aan de volgende dat is de YouTube-metspraak. Die was uh, ook al op Duvelradio. Ik weet niet of jullie veel Duvelradio-luisteraars zijn. Maar ik heb toch bedacht hem hier even te moeten behandelen. Want ik vind hem gewoon echt hartstikke mooi. En dan uiteraard wat er nog te tafel komt. En um, ja, dan, dan, dan is het wel weer klaar, denk ik. Dan zal het wel weer ruim vier uur zijn geweest. Is er nog iemand die iets op voorhand te melden heeft voordat we beginnen? Dan kan hij dat nu doen, en anders pak ik straks de microfoon weer terug. En begin ik met de vraag met iAsk. E nou, misschien even op voorhand dat de lang verwachte en veel geprezen app van Nokia eindelijk is uitgekomen. Met, nou, niet zozeer eindelijk, maar gewoon is uitgekomen. Met alle mooie kaarten erin. En dat zou helemaal het summum ook voor de voetganger moeten zijn. Alleen hij blijkt niet voor ogen toegankelijk. Ja, dat klopt dus dat inderdaad heel erg jammer. Of dit helemaal niet is, ben ik nog niet helemaal uit. Uh, wat ze doen is, als jij begint te typen, dan laten ze heel even wat zien. En dat staat dan ongeveer twee seconden. Dus volgens mij moet je gewoon een aantal dingen heel snel achter elkaar doen. En is dat zeker voor ons niet mogelijk. En dan gaat hij weer naar het. Uh, ja, uh, een plaatje en een zoekveld. Laat ik het zo zeggen, meer heeft hij nog niet op het scherm staan. Het is, dus, uh, ja, nogmaals heel erg jammer dat dat uh, slecht is. We kunnen onze hoop nog vestigen op uh, de eventueel verbeterde kaarten app van uh, Apple. Want die zou ook Voiceover toegankelijk moeten zijn. Nou, Apple heeft inmiddels laten zien dat ze ook een VoiceOver zijn nek om kunnen draaien. Maar ook wel aardige en hele mooie toegankelijke apps kunnen maken voor VoiceOver. Dus misschien dat eruit dat de Apple kaartenverhaal nog wat rolt. En anders dan uh, zal het voorlopig blijven bij een combinatie wat mij betreft van Navigon en Ariadne. De vragen van e-ask. Uh, Jacqueline die wist een um, website te melden waar heel veel um, toegankelijke apps stonden. Nou ik denk dat de meesten hem wel zullen kennen. Maar toch goed dat ze hem doorgeeft. En dat was die abwijzer.be. Uh, en zo kom je die overal weer tegen. Er is ook nog een vraagje over MyWay. Maar daar heb ik nog geen tijd gehad om, om naar te kijken. Want toen begon alle uh, chat ellende. Dus dat doe ik misschien onder het verhaal van Tom nog even. En dan kom ik daar later op terug. Oké, okay, dan ga ik nu verder met uh, het appje woordenlijst. Eigenlijk is het een uh, erg grote no-nonsense app. Ik heb een tekstveld met verder daar niks bij. Als ik naar rechts veeg, dan heb ik een lege lijst. Veeg ik verder. Dan heb ik een zoekentap en een... Ja de Info-tab. Als we die even bekijken, zien we het volgende. Was het. Dus het enige interessante wat je kunt is de reclame wegkopen voor 89 cent. Um, ik zal straks ook eens een keer proberen om die koop ongedaan te maken en kijken of ik dan mijn uh, krediet weer opgehoogd wordt. Want dat, uh, kan, bij sommige apps kan dat dat je inderdaad die in app aankopen ongedaan kunt maken. Het zou wel, uh, wel grappig zijn als dit inderdaad werkt. Oké, okay, ik ga terug naar het zoekentabblad. Ben ik hier nog wat te vergeten? Nee toch? En ik weet niet meer of het Academie of Academie is. Dus vul ik in AC. Kijken of ik het snel kan vinden. En nu gaat u direct een lijstje hieronder maken. Academica, dus zal het ook wel academie zijn. Ja, verdot. Het is academie. Ik kan hem uiteraard laten spellen. Je kunt verder geen woordomschrijving... Uh, hiervan vinden. Er zijn wel woordenboeken die dit wel kunnen. Maar om even snel een woord op te zoeken en wat de spelling ervan is, is dit uh, wat mij betreft een aardige app. Nou, jullie was niet veel vragen over zijn, maar mochten er vragen over zijn, brand los. En anders gaan we met Tom verder met de NOS app-updates. Ja, ik heb even uh, die koop weg, of hoe heet dat ding? heet het zo, koopweg, weg, reclame koop weg ko uh, gedaan. Omdat ik had gelezen dat uh, als je dat had gedaan, dat, dat die hele lijst daarna niet meer deed. Maar dat klopt niet meer. Ze hebben kennelijk een update gedaan en uh, dat, heb ik, dat kost 89 cent. Dan heb je geen reclame meer. En dat is uh, wel heel erg mooi. Ja, tot ons geluk presenteren ze heel vaak reclames onderaan een scherm. Dus dan gaat het zo af en toe nog wel. Maar wat ze willen doen is dat ze echt middenin staan. Dat je er helemaal doorheen moet vegen of eroverheen moet stappen met je vingers. En Dan is het zeker, zeker irritant. En ik denk altijd wel zo'n 89 cent wel waard. Nog andere vragen? Oké, okay, Tom. Ga je gang met de uh, updates van de NOS-app. Oké, okay, de NOS-app. Een leuke app. Uh, ik was ook een van de mensen die hem had uh, toen hij nog niet toegankelijk was. Ik heb hem er toen afgegooid. En zodra de update er was en ik hoorde dat er uh, echt behoorlijk verbeteringen waren gemaakt, heb ik hem maar weer geïnstalleerd. En, we zullen er eens even naar kijken. MOS, MOS, is menu, knop. Oké, okay, um, in het begin is die druk bezig om allerlei art uh, artikelen uh, binnen te halen. Ik zal eens even vragen hoeveel rijen er nu zijn. Zie je 10.000 door rij 5 tot en met 11 van 31. 31, dat zullen er ongetwijfeld meer worden. En ik heb gemerkt, maar dat is misschien bij andere mensen weer anders, dat... Um, voordat alles binnen is, het een beetje lastig is om bijvoorbeeld het menu te openen. Maar goed, we gaan het proberen. 11 tot en met 17 van 31. Hij blijft op 31 staan. Oké. Okay. menu. Ik, ik ga bovenin. In de app staan. Daar heb je de NOS menu knop. Nieuws. Daaronder nieuws. 8 graden. Nou, als je hierop tikt, krijg je uitgebreide weer. 29 kilometer. Dat is het aantal uh, kilometers aan file dat er op dit moment in Nederland staat. Leef. Live, daar gaan we straks naar kijken. vlees opgelucht naar vrijspraak. Oké, okay, hier krijgen we dus het eerste artikeltje. Syrië: 10.000 doden in twee maanden. Tik op vingers van accountant DSB. Oké, okay, dat wil ik wel eens even lezen. Dit zijn dus hele korte zinnetjes. Op het moment dat je daarop tikt. Tik op, vingers van accountant, tik op vingers van accountant DSB. Vandaag, 15, 16. Een register accountant van Ernst Young die de jaarrekening 2008 van DSB controleerde, is door de accountantskamer in Zwolle berist. De tuchtrechter oordeelde dat de controle van de jaarrekening op onderdelen gebrekkig was en met omvolging. Oké, okay, zoals je hoort, leest hij meteen voor. Uh, het is wel zo dat hij hem in één keer helemaal voorleest, dus alles bestaat uit één regel, zou je kunnen zeggen. Die loopt ook zo ongeveer over het hele scherm, behalve dan dat er nog één regeltje onder staat. Man gemetteld en als tik op vingers van de accountant. Man gemetteld en als slaaf gebruikt je hè? Want als ik dus nu, nu zit ik helemaal onderin. Als. En als ik eentje naar links veeg, Zie je, dan krijg ik dat artikel. Dus wat er eigenlijk nu op mijn scherm staat, is het uh, uh, uitgevouwen artikel, zullen we maar zeggen, het hele verhaal. En daaronder is dan blijkbaar nog ruimte voor uh, één regeltje van het volgende artikel. En verder niet. Behalve dan dat er boven in de app, Nieuws. Knop. heb je nog de nieuwsknop. Menu. En de menuknop. En een deelknop. Ehm um, zie je 10.000. Dan krijg je het artikel bij de deelknop. attentie, Heel tik op vingers van de knop en via. Twitter knop. Deel via Twitter, Facebook, Facebook, e-mail knop e-mail, kopieerlink, kopieerlink Annuleer, knop of annuleer. Dat is het. Ehm um, nieuws knop. Heb ik genoeg van dit artikel dan tik ik weer op de nieuws knop en dan ben ik weer in het nieuws overzicht. Zie je 10.000 doden in 2 maanden. Nou en blijkbaar komt die nu Keurig terecht op waar ik was. Tik op vingers van accounten DSP. Man gemarteld en als slaaf gebruikt. Ah oh nee, dat is niet waar, hij komt bovenin. Nou, uh, helemaal onderaan staat het laatste artikel, dus alleen bovenaan is voor ons het interessant. Dit is, is het menu, maar daar ga ik nog niet naar kijken. Ik ga eerst even die knoppen pakken die hierboven staan. Nieuws: 8 graden, 29 kilo. En dan is vooral de live-knop interessant. Politiek 24. Oké. Okay. Journaal 24. Ik ga even helemaal naar boven. We hebben Journaal 24. Politiek 24. Dat zijn themakanalen via het internet. Dus die kun je ook via internetsites uh, uh, bekijken, beluisteren. Maar dus nu ook heel makkelijk via je iPhone. Radio 1. En de Radio 1. Politiek En het rare is... Dat ik nu niet meer terug kan. Journaal 24. Twee van drie streepjes. Lifi signaal. En... 2 van 3, T-mobiele NL. Politiek 2 Turnaal. Ik kom niet meer terug. Dus ik pak even een van deze kanten. opgelucht naar vrijspraak. Annuleer. Knop. En Knop. Nu gaat hij aan de gang. Nu gaat hij dus spelen. Uh, ik zet hem even zachter, want hij praat hier even doorheen. Ehm. Um, wat ik uh, nogal irritant vind, en de NOS app is niet de enige die dat doet. Uh, ik heb mijn, uh, de, de, mijn scherm vergrendeld. Daarmee bedoel ik dat mijn scherm altijd staand is. Maar uh, er zijn bepaalde apps die daar blijkbaar op de een of andere manier doorheen breken en hem toch liggend maken. Dus nu moet ik even hier weer uit weg zijn video. We hebben het dus inderdaad, ik weet niet of dat sinds IOS 6 is. Is het soms lastig om hier uit te komen? Maar. Ik gaf gereed en dat doet hij niet. 40%. In begin dus bij zijn grote video. Video. Ik ben benieuwd of jullie dat probleem ook herkennen. Maar ik heb dus al vaker gezien dat ik hier slecht uitkom. Dan pakken we de pauzeknop. Um. Nu heb ik hem op pauze gezet. En nu hoop ik dat ik er wel uitkom. 40% ja. En nu ben ik wel weer terug, dus ik heb een probleem sowieso nog met wanneer ik uh, uh, dat live heb gekozen om terug te komen. In mijn noem het maar even: mijn hoofd, nu nieuws. ik ben in ieder geval weer boven. Graden, 28 lift. Opgelucht naar nou, zie je Dan hebben we dezelfde Topfles. dingen neer. Nu pakken we het menu, instellingen, knop, verkeer, nieuws, nieuws. Die zit bovenin, dan komen we weer in het scherm waar we net zaten, dus het nieuwe scherm. Sport. Sport. Voetbal. Voetbal. Video's. Uh, voetbal is zo belangrijk dat men het geen sport meer noemt. Video's. Uitzendingen. Uitzendingen. Weer. Weer. Verkeer. Verkeer. Instellingen. De instellingen. Contact met de NOS. Over overdaad, overdaad. Nou, die instellingen, daar kun je niet zoveel mee. Daar kun je aangeven uh, of je Twitter aan hebt staan, uh, uh, Facebook wil, uh, wil aanzetten. Uh, Verkeerd. Dus daar hoeven we eigenlijk verder niet naar te kijken. Je kunt een, een letter, letter, lettergrootte nog wijzigen. Uitzendingen. Video's. Interessant zijn de video's: twee video-items. Eerste video. En wat ze hier doen, ze geven eerst een samenvatting van uh, een twee video-items. En daaronder staan pas de knoppen. Video's, MOS menu, video's, twee video-items, eerste video, Asser, kabinet wil tempo maken met bezuinigingen, tweede video, blok bekijkt woningcorporatie in problemen. Oké, okay, nu veeg ik door, nu krijgen we Asscher. Video, Asser, kabinet wil tempo maken met bezuinigingen, knop, video, blok bekijkt woningcorporatie in problemen, knop. Maar die werken, dat uh, kan ik je garanderen. Twee video-items, eerste video, Van Rijn, kabinet steunt strenger ook beleid. En dan krijg je dus hetzelfde principe, eerst weer twee video's met... Uh, uh, Zeg maar de titel van de video en de knoppen knoppen. NOS menu. Knop. Twee video items. Rij 1 tot en met 4 van. t mobiele NL netwerk. Video. Asse. Oeps. Video. Twee video items. Video's. NOS menu. Ik merk dat hij een beetje springerig is. Geen idee waardoor dat komt. Nu ben ik weer terug. Sport. Voetbal. Video's. Uitzendingen. Weer. Verkeer. We gaan nog even. Bij de uitzendingen kijken en ik denk dat we dan de meeste Laatste leuk... Laatste journaal, 4, 15. Laatste 8 uur journaal, 20. Laatste NOS sportsjournaal, 18, 44. Laatste NOS op 3, 22, 29. Dat oh, is keurig. Nieuwsuur 22 november 2012, 21, 59. Ik vraag me alleen wat hij daar nou zegt, iets van joh. Volume, spreeksnelheid, volume. Pins, verticale interpunctie, taal. Tekens, woorden. nieuws 22 november, 2000. Yo. Yo. Gaan we gaan eens even vragen. Tekens, hoofdletter letter D. Oh, donderdag o. moet dat zijn, maar het lijkt wel of die Jo zegt. Nou, dit, dit is, spreekt eigenlijk ook voor zich. os menu knop. We gaan dus weer terug naar het menu. Nieuws. En weer op nieuws. 8 graden, 28, lift. Vlees opgelucht naar vlees. En we zijn weer terug in het nieuws. Dit is eigenlijk... Uh, ...denk ik zo... Uh, ...het hele appje in een vogelvlucht. Ik vind hem echt leuk geworden. Uh, er zijn er inderdaad nog een paar dingetjes... ...die soms een beetje lastig zijn om weer terug te komen. En je moet ook even weten dat... ...als je een artikeltje hebt gelezen... ...je weer bovenop de nieuwsknop moet uh, tikken... ...om weer in de lijst... ...van uh, nieuwsitems... ...terug te komen. Dat was wat mij betreft de NOS-app. Ik geef de microfoon weer vrij. Wat ook wel grappig is, is dat de nieuwslezers van het nos ...bijna de exact tekst van deze nieuwsapp-items ook gebruikt. <laughs> ik denk ook dat dat de tekst is die op hun autocue verschijnt. Nou, het leuke van, van deze nieuwsapp, als je bijvoorbeeld vergelijkt met nu.nl... ...is dat hij eigenlijk veel actueler nieuws heeft. En um, ja, ik denk ook dat ze zelfs meer artikelen hebben. Het is ook een grote organisatie dan los... Dus die kunnen wel nieuws uh, bij elkaar garen. En dat is wat ze doen. Nog andere vragen? Ik vind het een leuk ding trouwens Tom. Ja, ik vind hem ook leuk. Maar ik zou de, de nu uh, uh, app toch ook niet willen missen omdat die wat meer categorieën heeft. Hè? Ik kijk dan nog wel eens op de categorie tech uh, of wetenschap of uh, internet. En uh, nou, dat, dat heeft deze app niet. Dus ze zijn eigenlijk voor mij hebben ze beide hun... Uh, hun leuke, leuke dingen te bieden. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Wat in dit verband ook wel grappig is om op te merken. Ik heb ooit ook een keer de BNR uh, nieuwsradio-app gedownload. En daar staat bij mij ook de, de functionaliteit van het uh, nieuwsupdate sturen via, uh, via het berichtencentrum aan. Zo weet mm -hmm. het ook alweer een pushbericht. En het grappige is dat BNR. Uh, nou ja, is een anti-reclame voor zichzelf. Want ze zijn nog nooit met een bericht eerder geweest dan de NOS. Zelfs in de tijd van de Olympische Spelen, dat was wel grappig dat gaf de NOS alle wereldrecords, nou ja, omdat ze die natuurlijk zelf ook uitzenden, live door. En dan kwam bij BNR een kwartiertje later ook nog eens een keer met hetzelfde bericht. Dat vond ik wel grappig. Ja, er is natuurlijk sowieso een grote handel in nieuws. Uh, bureau's als Reuters en zo, die leveren daar gewoon van. Dus de NOS koopt ook weer nieuws bij anderen en onderzoekt zelf nieuws. En ja, dan mogen anderen dat ook weer gebruiken natuurlijk. Eventueel als ze het weer kopen of met bronvermelding. Ja, het is leuk. Oké, okay. uh, zijn er nog anderen die wat willen zeggen? Anders gaan we verder met Select the Rate. Ik zie trouwens dat er uh, 15 mensen in de chat zitten. Dat vind ik uh, mooi veel. Dat vind ik gezellig. Uh, dat blijft natuurlijk altijd een beetje variëren. Maar we zitten mooi aan de hoge kant deze keer. Is er iemand anders die iets kwijt wil over de NOS-app? Ja Tom, kon je nou ook live zelfs kijken dan uh, via Journaal 24 of iets? Of dat, of dat niet? Ja, Journaal24 is een live kanaal, een, een, wat ze noemen een thema kanaal, waar de omroepen er behoorlijk wat van hebben. En dat, ja, dat, wordt, dat is stream, uh, dus voor zover dat live is. Ik heb nog nooit gekeken of ze inderdaad, wanneer het 8 uur journaal er is, ook het 8 uur journaal streamen via uh, Journaal24. Maar ja, het, het is live zover het live kan zijn met streamen. Volgens mij is dat wel het geval. ...om acht uur krijg je ook het acht uur journaal. Oké. Okay. Ja, en politieke uh, vergaderingen en zo... ...die zie je wel live op dit, soort, uh, op dit soort dingen. Je ziet natuurlijk sowieso al een behoorlijke... ...vervaging tussen... Uh, ...televisie kijken, internet en apps. En... Uh, ...ik denk dat er een, een verdere integratie... ...plaats gaat vinden tussen die drie. Nou, wat je ook regelmatig ziet... ...bij die, bijvoorbeeld die themakanalen... ...je hebt ook uh, consumententv... Dan zie je bijvoorbeeld dat er wanneer een uitzending van Kassa is geweest, men uh, na de reguliere uitzending via het themakanaal nog gewoon doorgaan. En dat, uh, uh, ja, dat, dat zie je wel met meer uh, van dat soort themakanalen. Dan als de reguliere uitzending klaar is, gaat men op internet gewoon nog verder. Ja, die trend zal nog verder gaan, denk ik. Ik denk dat het, het moment van veel van maken van iets en het moment van bekijken van iets, dat dat uh, niet meer onlosmakelijk tegelijk hoeft te zijn. Als ik naar nou mijn kinderen kijk, die kijken alleen maar uh, series die ze downloaden. Die kijken geen serie meer op tv. Die kijken eigenlijk nooit tv. Ja, een keer het nieuws of een actualiteitsrubriek. Act act act act maar of je die actualiteitsrubriek nu om 11 uur ziet als meneer Paul Witteman uh, zich druk staat te maken. Of je ziet hem om half drie op uitzending gemist, bewijs van spreken. Ja, dat maakt dan ook niet meer uit. Dus op zich is dat, en daarnaast is natuurlijk tv-tijd is, is schreeuwend duur, zeker uh, primetime-achtige zaken. Dus uh, kan een programma als Kalsaan uit beter op het tweede scherm doorgaan, dan dat ze meer zendtijd uh, zien te krijgen op uh, de, <coughs> de dure zaterdagavond. Oké, okay, ik ga verder met het uh, programmaatje Select the Date, even de mickey vastzetten, juist. Select the date. Dat is een, een broertje van de Invi-app. Die hebben we al eens een keer eerder gehad. Alleen deze die kan, kan meer. En wat die meer doet is het volgende. Het idee is uh, als je een afspraak wil maken met meerdere mensen. Dan zou je e-mail kunnen rondsturen waar je voorsteldata heen doet. Maar dan heb je altijd een paar die dan niet kunnen. Dus die gaan dan weer terug met alternatieve data. En zo blijf je dus bossen van e-mail houden. ...die het maken van afspraken gewoon echt hardgrondig in de weg staan. En dat kun je met dit type apps het oplossen. De Invi-app was helaas niet helemaal toegankelijk. Nou, deze is dat volgens mij wel. Uh, hij bestaat voor Android. Hij is gratis uh, en voor uh, OS X. Er is een website en een Blackberry-versie. En hij is ook compatible met dingen als Outlook. Dan kan hij agendas in of uh, afspraken in plaatsen, et cetera. Het idee is dus dat ik plan een afspraak. Stuur die naar... Uh, nee, ik plan een omschrijving in een afspraak. En zoek in mijn agenda een aantal data die mogelijk zijn. Die verstuur ik aan een aantal personen die ik uit mijn contactenboek kan pakken. Uit mijn contactenlijst. En dan zeg ik op een gegeven moment Verstuur. Wat er dan op dat moment gebeurt is dat alle data die ik aangevinkt heb, dus waar, waar ik denk dat die afspraak plaats kan vinden, worden als een soort potlood afspraken in mijn agenda gezet. Zodat ik dus als ik andere afspraken wil maken, niet nog op een ander lijstje hoef te kijken of daar toevallig nog van select the date andere toegezegde mogelijke afspraken staan. Dus ik kan daar direct in mijn eigen agenda zien hoe dat erbij staat. Op het moment dat mensen op die, data, op die uh, invitation op die vraag van mij antwoorden dus die dag kan ik wel die dag kan ik niet en die dag kan ik ook niet dan rolt daar hopelijk een dag uit waar 100% bij zit die kies ik dan als zijnde de dag en dat betekent dat alle uh, potloodafspraken in mijn agenda vervallen en dat de dag wordt genoteerd als de vaste afspraak klinkt als dus een heel ingewikkeld verhaal. Het valt eigenlijk wel mee. Als je de app start, dan kom je om te beginnen in een wijzigknop. Waarbij je dus evenementen weg kunt gooien. En dan gooit hij gelukkig ook al die potloodafspraken uit je agenda. Mijn evenementen. Mijn evenementen. Ik zet je weer wat harder. Voeg toe. 47 Nou, er staat een streep over het scherm schijnbaar die 47 streepjes is. Daar heb je een overleg, een vernieuw, en dat is wanneer die voor het laatst is bijgewerkt. En daar heb ik een settingsknop. knop, nou daar ga ik meestal allereerst eerst even kijken. Daar heb je ook een advertenties knop overigens. Die kost ook weer 89 cent. Status dat betekent dat ik connected ben met de Select the Date Server via internet. Mijn naam, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Dat worden hier in aparte dingen gezet omdat je hier um, meerdere e-mailadressen kunt zetten. En ook schijnbaar meerdere telefoonnummers. Dat is verder niet zo heel erg interessant hier. Ze gebruiken hier om de app te koppelen moet je een e-mailadres opgeven en daarna een wachtwoord. Dan vragen ze je telefoonnummer, dan komt er een code op je telefoon binnen. Die breng je weer in bij de app en op die manier weet de app dat dit telefoonnummer bij dat e-mailadres hoort en degene die het aanvraagt. Of die het account op auto zet. Nou, dat doen ze wel een beetje raar, daar vind ik. Normaal gesproken, je het. ik doe het. Je kunt automatisch evenementen laten wissen. Na een week, een maand of nooit. Nou, die staat nu op de antwoordmodus. Je kunt uh, verzoeken opzetten waar mensen alleen maar ja of nee kunnen zeggen. Of eventueel een verzoek waar ja, nee, misschien opgezet kan worden. Of uh, ja, nee, misschien, waarom. Dus je kunt. Uh, verzoeken rondsturen waarmee een aantal mogelijke vragen uh, beperkt kan worden dus ik stuur altijd verzoeken rond met ja of nee dus of je kunt wel of je kunt niet en je kunt commentaar geven of in een tekstvak dat kan altijd mijn beschikbaarheid, op ja als ik mijn beschikbaarheid automatisch op ja zetten als ik een evenement aanmaak nou dat lijkt me logisch als je een evenement aanmaakt, dan kun je Die staat aan. Nou, die staat ook aan. Wat is selected date? Afmelden. En afmelden, dan log je uit bij de server. En wat is selected date? Dan kom je in een, um, een verhaaltje over hoe goed zij zichzelf al niet vinden. Ik ga even kijken of ik hier terug kan. Ik kan hier gelukkig terug. Oh. Nou. Nee. Ik geloof dat ik die nu al uitgezet heb. Momentje. Nou, nee, ik zat nog steeds op aan. Oké, okay, hoe maak je nu zo'n evenement aan... Als ik bijvoorbeeld Tom mijn afzet wil uitnodigen, dan heb ik een voegtoeknop voor. Die is nog grijs. Nou, die noem ik even Test. Er zitten wat grijze knoppen in die verder geen functie hebben. Die alleen maar dienen volgens mij om de rest te layouten. Ik vind het een wat slordige techniek. Maar je ziet het wel meer gebruikt worden. Ik kan locatie invullen. Nou, dat laat ik open. Eh. Uh, Omschrijving kan ik invullen. En nu zit hij even onder mijn toetsenbord. Ik weet niet waarom hij dat nou gedaan heeft. Oh ja, ik kan hier de volgende kiezen. De volgende stap is, dat is test, dat is de naam van het ding. Geen 47 stel een voor. Ik kan hier dus een aantal tijdstippen voorstellen. En die kan ik ook weer met dubbeltikken, vasthouden en rechts rechtssweepen uh, eruit gooien. Ik stel er even twee voor. Start einde. Oh. Nou, die pakken we even als... Van 17 tot 1800 uur pak ik hem even. Gereed. Stel nog een tijdstip voor. Nou, die doe ik vanavond bijvoorbeeld om 7 uur. Hoppa. En stap 3 nodig even één persoon uit. Ik heb hier een volgende rechtsbovenin. En hier kan ik... Heb ik dus een lijstje van de suggesties die ik nu gedaan heb. ongelabelde knop, Ja, dat is soms wel even zoeken. En hier heb ik een... adresboek waar ik... Uh, hij staat op voornaam georganiseerd. Dus ik moet even naar Tom zoeken. Het blijft lastig bij die compacte stem... of hij nou een N of een M zegt... Die tik ik dubbel. Nou, daar staat mijn hele afspraak. En die antwoordmodus staat nu op standaard. Dus mag iedereen ja, nee, misschien of eventueel zeggen. Mijn evenement is aangemaakt. En... Oké, okay. dus nu is die gemaakt. Ik gooi er even een deur dicht, want er staan mensen wat lawaai te kwaken. Ja. Um, als ik nu terugga naar het evenement, dan kan ik dus zien dat er... Dus hier kan ik je definitieve datum selecteren. Dat ben ik zelf. Tom Hessels. En kan ik dus. Vrijdag 23 november. 17, 45, 50%. Vrijdag 23 november. 19:45 50 En daar zie je dus dat het 50% is en.. Als Tom deze beantwoordt of welke data hij wel kan, dan komt hij op een gegeven moment op 100 te staan. En dan kan ik hem kiezen. Ik kan nog berichten erachteraan sturen of reminders als mensen niet gereageerd hebben. Als ik nu in mijn agenda kijk, en dat is eigenlijk het hartstikke leuke van deze app, dan moeten ze gewoon nu in mijn agenda staan voor vandaag. Ik vandaag even. Oh. even kijken of ik echt vandaag ook kan vinden. Dat is, dat is, ja, dat is die als 26 november 2012. Nou zet het rodding ze er niet in. <laughs> um, dan ben ik waarschijnlijk een stap vergeten. Ik loop heel even terug naar de app. Even kijken wat ik voor soms heb gedaan. Ik ga even terug. Sorry, ik moet hem hier bevestigen. Dat heb ik niet gedaan, geloof ik. En nu heeft hij ze weer hopelijk wel in mijn agenda gezet. En nu moet deze natuurlijk nog even nadenken voordat hij dat weer goed gedaan heeft. Een 1945 niet definitief test. En een 1745 niet definitief test. Mogelijk was dit wat een te lang verhaal. Ik uh, word hier echt zelf heel erg blij van. Omdat ik het heel veel nodig heb. Dit soort dingen. Um, en het leuke van deze boven wat ik tot nu toe tegen ben gekomen. Is dat hij dus zowel in Outlook als onder Android. Als onder iOS. Als op de site. Uh, ...ook deze data keurig in de agenda verwerkt. En dat scheelt allemaal voor werk, want dan moet ik ze met de hand er allemaal in gaan zetten... <coughs> ...en met de hand er allemaal uit gaan halen op het moment dat zo'n afspraak definitief wordt. En dat doet die app voor mij. Vragen? Ja, nee, nog even geen vragen. Ik pak even stiekem de microfoon. Om te vertellen wat er namelijk gebeurt op het moment dat Dirk uh, verzend, verzend koos... Uh, ...kreeg ik een pushmelding op mijn iPhone... ...dat Dirk dus mij uh, ging uitnodigen ergens voor. Helaas was dat berichtje wel in het Engels, dat is jammer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb erop geklikt en dan krijg ik het volgende scherm te zien. Oh ja, ik kreeg eerst nog een... ...omdat dit de eerste keer is dat we dit uitproberen... gingen ...een melding of uh, uh, datum, uh, de datumprikker uh, in mijn agenda mocht uh, loeren. Nou, dat mocht hij van mij. Dat is natuurlijk eenmalig, dat... Uh, is in iOS 6 vooral nieuw. Uh, ik ga nu even kijken, ik zit boven aan mijn scherm. Een terugknop. Een terugknop. Uitnodiging ontvangen. Koptekst. Test, geen locatie opgegeven. Omschrijving, geen. Uitnodiging ontvangen van, Dirk van de velden. Definitieve datum, nog niet bepaald. Genodigden, Dirk van de velden. 1. Vrijdag 23 november 1745. Ja. Vrijdag 23 november 1945. Bevestig knop. Oké. Okay. Vrijdag 23 november 1945. Ja. Beschikbaarheid. Terug. Knop. Beschikbaarheid. Koptekst. Test. Geen locatie opgegeven. Datum. Suggestie. Vrijdag 23 november 1945. Uw beschikbaarheid. Ja. Knop. Liever niet. Knop. Nee. Knop. Eventueel. Opmerk. ver 23 november 2012. 16. Oké, okay, nu zie ik mijn agenda. Zo. Dus dat is wat ik zie. Eventueel, oh, nee, liever niet. Knoop. Ik doe, ja. Ik doe ja. ja. En nu eens kijken of er iets gebeurd is. beschikbaar ja, knop. Ik heb op de ja-knop getikt, maar ik hoor, ik hoor vervolgens niks, dus ik doe het nog een keer. U beschikbaar, ja, beschik... ja. knop. Nou, hij doet niks. Ja. Misschien zit er nog een bevestiging. 14. 24 november 2012. Nee. 16. Terug. Knop. Beschikbaar. Terug. Knop. Dus ik tik even op de terugknop. Uitnodiging ontvangen. Terug. Het is uh, interessant, want ik, ik loop hier dus ergens tegenaan. Uh, en Dirk zal dat waarschijnlijk straks kunnen Uitnodiging verklaren. Uitnodiging ontvangen. Test. Geen. Omschrijving. Geen. Uitnodiging ontvangen. Definitieve datum. Nog niet bepaald. Genodigden. Dirk van der Velde. 1. Nee. Vrijdag 23 november. 17:45. Ja. Vrijdag 23 november. 1945, ja, bevestig, knop. Nou, ik ga dan toch maar bevestigen. Bevestig. Suggestit, dus dat is alle Tokalendeur? Oké, okay, knop. Nou, is alle is Edit to Ze letten dit, Dat zal er dan moeten Zip, okay. zijn. Ik pak Oké. Okay. Uitnodiging ontvangen, koptekst. Test. Uw beschikbaarheid is verzonden. Gereed, knop. Gereed knop. Wijzig knop. En nu benen we terug. Mijn evenementen. Voeg toe knop 47 onderstrepingen. Test, start, nog niet bepaald. Uitnodiging. Voeg toe. Vernieuw knop. Bijgewerkt. 23, 11, 12, 15, 47. Wie de settings knop? Nou, de settings. Dat is het. Oké, okay, Dirk, ik geef de microfoon aan jou. Dan mag jij dit uh, verder helemaal uh, weer gaan uitleggen. En kijken of we. Uh, uiteindelijk een uh, definitieve tijd kunnen prikken. Oké, okay, wat er gebeurd was. <coughs> Die afspraak ging naar Tom toe. En uh, het appje ging er vanuit dat Tom op beide dagen gewoon kon. Dus hij, toen hij een dag dubbeltikte, toen had hij gezegd van oké, okay, uh, hij staat al op ja. Dus je moet in feite alleen de dagen dubbeltikken dat je op nee kunt. Als ik nu een beetje geluk heb. En ik ga even kijken in de select... Huh. Ik kijk een greetkamp hier naar nou even, die er nog stond. Dan wil ik weten hoe het er met de ring erbij staat. Moet ik hem even vernieuwen? Dat is de testafspraak, test start nog niet bepaald. Tom, te kijken wat hij daarvan bedacht heeft. Dus nu is 100% kan om 17:45. En op het moment dat ik dus de definitieve datum bepaal, komt die dus zowel in mijn agenda. Ik ga die van 19 uur ga ik pakken. Ik ga daar terug. Dat tik ik dubbel. Die wil ik niet. Die wil ik wel. Gezien, het ja, nu heb ik het groeien. 19. En wat je misschien net ook bij Tom zag, is dat hij. Uh, toen hij mijn data kon doorkijken zag hij ook zijn agenda daaronder staan. Dus hij kan er meteen in zijn agenda kijken zonder dat hij daar ingewikkelde dingen hoeft te doen. Ik heb die 1945 heb ik nu bevestigd. Dus ik denk als ik nu in mijn agenda kijk, hoop en zo dat die data eruit zijn en er een definitieve om 1945 staat. We gaan eens even kijken of dat echt zo is. Dus 1945 test staat er nu in. En de... 15I als vraaguur. En 1945 test. En nu heeft hopelijk Tom weer een ding van mij ontvangen. Waarbij ook hij kan zeggen dat het in zijn agenda komt. Maar dat kunnen we misschien straks zien. En anders dan zien we dat nu meteen nog. Want het begint alweer redelijk laat te worden. ja zie je wel. Oké, okay, ik geef de microfoon vrij. Ja, ik heb hem inderdaad gehad en ik begrijp nu uit jou, omdat ik had dus twee keer ja, omdat mijn agenda daar helemaal vrij was. Dus ik zal uh, dan zelf een keuze moeten maken en een van die dingen op nee moeten zetten, begrijp ik, want dan krijg jij als... Uh, uh Teruggemeld uh, slechts één datum. Omdat ze nu allebei op ja bleven staan bij mij, kreeg je ze allebei. Nou, ik heb inderdaad weer een, een melding binnengekregen. En als ik daarop dubbel tikte, kwam ik wel weer in dat scherm terecht met de, met de beide jaarsdatum. Dus het is nog niet helemaal 100% duidelijk bij mij. Maar volgens mij, uh, als je even door de, de beginperikelen uh, heen bent, is het uh, goed, helemaal toegankelijk en een fantastische app. Ik ga even kijken wat er nu in mijn agenda staat. En ik geef de microfoon weer vrij. Oké, okay, uh, zijn er nog andere vragen? Ja, wel een hele belangrijke denk ik. Want uh, deze test gaat ervan uit dat jullie allebei deze app hebben geïnstalleerd. En wat gebeurt er nu als jij bijvoorbeeld, behalve Tom, ook mij zou uitnodigen... terwijl ik die app helemaal nog niet heb geïnstalleerd? Krijg ik dan een e-mailtje waarmee ik iets kan? Of uh, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je krijgt dan een e-mail waar een link in staat naar deze afspraak toe. En er staat zo'n... Uh... Ja, g Gwid nummer noemen ze dat. Een, een, een, een uniek nummer achter met allemaal letters en cijfers. Dus je hoeft niet in te loggen op een site. Daarmee, met die link ga je naar een site en zie je meteen deze afspraak. En daar kun je dus op de site aangeven in een aantal tabelletjes. Staat dat welke dag je wel of welke dag je niet kunt. En op het moment dat jij zegt: verstuur. Um uh, hoe noemen ze dat? Nou, verstuur uh, wanneer je kan. Dan krijg ik daar weer een pushbericht van en kan ik dus kijken wat er aan die afspraak veranderd is. En heeft iemand een uh, android phone, dan krijgt hij of een mailtje als hij geen app geïnstalleerd heeft... of hij krijgt gewoon uh, het in zijn app als hij hem wel geïnstalleerd heeft. Dirk, heb jij al uitgetest of de website uh, toegankelijk is? Ja, het is een hele mooie, uh, compacte website... Eigenlijk is het een soort van mobiele site. Het is gewoon uh, drie tabelletjes, of een klein tabelletje per afspraak met een ja, nee, eventueel kolom. Oké, okay, dat, uh, dat ook meteen een beetje mijn tweede vraag ook, want uh, mijn tweede vraag zou even zijn, en dat zei je eigenlijk in een bijzin al, uh, als je de app geïnstalleerd hebt... Dan krijg je niet en een mailtje en de, en de melding in de app. Dan krijg je gewoon alleen de melding uh, in de app. En dan krijg je daar geen mailtje over op dat e-mailadres. Want dat kent hij dan natuurlijk als zijnde uh, geregistreerd. Ja, en nou, nog even voordat ik vergeet een opmerking tussendoor. Uh, Dirk vroeg mij ook wel, die was op deze app gestuurd. En die vroeg mij of ik die ook even met hem wilde testen. Ik had in het begin een aanloopprobleem. Omdat je wel moet registreren als je de app uh, hebt uh, geïnstalleerd. En bij het registreren had ik het volgende probleem. Je moet een aantal dingen invullen. Een e-mailadres, je telefoonnummer, je volgende naam. En de registreren knop die zit onder het toetsenbord. Het virtuele toetsenbord. En die, dat toetsenbord kreeg ik niet weg. Dus uiteindelijk heb ik uh, mijn uh, bluetooth toetsenbord genomen. Want dan heb je dus geen virtueel toetsenbord op je scherm. En dan lukt het wel. Dus mocht je deze app gaan gebruiken, let even op het feit dat die knop... Om echt te registreren als je alle gegevens hebt ingevuld onder het virtuele toetsenbord zit. Nou, Oké, okay, hebben we misschien wel wat te spelen gehad. De reden waarom die dingen bij jou trouwens allebei op ja staan, Tom, is omdat dat, daar zie je jouw eigen beschikbaarheid uh, weergegeven. En normaal gesproken uh, stuur je een stuk of drie, vier mogelijkheden rond en dan is er altijd wel een aantal mensen die gewoon niet kan. Ja, ik vind het nog steeds een uh, fraai systeem van het maken van afspraken. En het scheelt je echt, zeker bij grotere groepen scheelt je dit bergen mail. En blijkt gedurende de afspraak dat uh, mensen uh, te veel niet kunnen. Dan kan ik als afspraakcoördinator in dit geval er gewoon nieuwe afspraken achteraan duwen. En die krijgen jullie dan gewoon automatisch in de app of uh, op de site te zien. En dan krijg je er ook weer een mailtje van of een pushbericht of al naar hoe je het gebruikt. Nog andere dingen. Ja, ik heb het toch nog eens. Ze stonden dus inderdaad allebei bij mij op ja, omdat ik beschikbaar was. Uh, maar op dat moment kan ik niet zonder meer een keuze maken voor een van de twee. Maar ik moet ze, uh, allemaal, alle ja's even aflopen. En uh, degene die ik niet wil, moet ik dus in een nee veranderen. Want anders krijg jij op beide van mij dus 100%. Dus die keuze moet ik maken, tenminste voor mezelf dan... Als ik denk van nou eigenlijk ik heb ze wel vrij maar deze wil ik. Dan moet ik die andere op nee zetten. Ja en dan krijg ik dus alles van jou wat jij op nee gezet hebt krijg ik als nee terug. En alle ja's die blijven gewoon staan. Dus uh, dan kun je op, op, die, op die manier gezamenlijk tot een 100% afspraak komen. En alles wordt dus omhangen met allerlei push messages en andere dingen. We gaan er nog eens een keer mee spelen en dan uh, gaat dat helemaal goed komen. ...gezien de tijd, denk ik... Even kijken hoor. Oh, dat valt allemaal nog reuze mee in onze termen van uh, het vragenuur. Zijn er anderen die belangrijke dingen hierover willen weten? Uh, werkt deze app nou ook samen met uh, de standaardagenda en misschien uh, de volkalender? Dus dat je daarop meteen al... Stel dat jij mij een uh, uitnodiging voor een aantal data stuurt... Dat je dat uh, al op de VO-kalender zou kunnen zien. Ja, dat is het leuke van dit soort systemen. Ja, dat doet hij. Omdat uh, eigenlijk alle agenda's, dat zijn een soort van uh, layers over de agenda database. Dus de VO-kalender is zo'n layer. Uh, de eigen Apple agenda is zo'n layer. Die ding wat ik gebruik, die call alarm, is zo'n layer. Een soort schilder omheen. En de, die, die doen alleen maar het ingeven van afspraken en het weergeven van afspraken. En alle andere synchronisatiebenden en wat er ook maar te verzinnen valt, dat gebeurt op een veel ander niveau. Dus alle mogelijkheden die de iPhone agenda heeft qua synchronisatie, qua uh, dus wat, wat, afspraken die erin geplaatst worden, etc. Die zijn altijd voor al die schillen beschikbaar. Dus zodra ik jou een afspraak gestuurd had en jij had die app staan, zag je ook direct in de volkalender die af, afspraken op um, niet definitief staan. Of welke andere klender je ook maar gebruikt. Dat is, hebben ze eigenlijk gewoon echt heel mooi georganiseerd. Door niet zo irritant. Nog andere vragen? Ja, dan, sorry, daar ben ik nog heel even. Want dat vond ik toch ook wel even wel belang om even te vragen en te vermelden. Uh, je hoorde op een gegeven moment ook uh, in het begin van jouw verhaal... ...heb je iets gezegd over het feit dat je uh, met die contactpersonen iets moest doen... Waarbij ik een beetje de indruk krijg dat hij niet de standaard contactpersonenlijst uit je iPhone gebruikt. Want meestal vraagt zo'n app daar toestemming. Maar hij lijkt dat uh, naar de server van die app te synchroniseren. En dat vind ik toch wel een puntje om even uh, aandacht voor te hebben. Want ja, uh, ik wil eigenlijk liever niet mijn contactpersonen zomaar daar uh, allemaal uh, op die server gezet hebben. Uh, klopt dat wat, wat, ik, uh, wat ik veronderstel? Ik denk dat dat klopt. Um, en dat je ze alleen maar vanaf de server, dat je zo, ja, ja, ja sorry, als je afsprakenmaker bent hang je uiteraard achter een account. Um, de andere kant staan je contactpersonen natuurlijk ook wel op meer servers. Dat, dat, dat, het hele privacy is natuurlijk, wel, dat kan een beetje lastig zijn bij dit soort dingen. Dat ben ik wel met je eens als die beveiliging van die accounts uh, heel slecht is. Nou is deze site al heel erg oud, want die kende de site al heel erg lang. Dus dat schijnt hij al een poos overleefd te hebben. En als je stel je doet dat niet met een app, dus je doet het gewoon op de site zelf. Ja, dan bouw je natuurlijk ook e-mails en contactpersonen op waar, waar, waaruit je kiest. Maar misschien heb je daar gewoon gelijk in hoor, dat, dat dit een te gevoelig iets is voor privacy. Ik denk dat het eigenlijk wel meevalt, maar... Het lastige is als, als mensen gewoon slecht willen in dit soort zaken. Kijk, op het moment dat jij uh, Navigon toestemming geeft om uh, jouw contacten te gebruiken... dan kan hij ze lezen en kan hij ja, er dus eigenlijk alles mee doen wat hij wil. En dat geldt dus niet alleen voor de naam, maar geldt ook voor je telefoonnummers. Uh, en dat geldt dus voor, ja, voor, voor dit soort clubs ook. Kijk, zolang ze alleen maar naam en e-mailadressen gebruiken... en die niet doorverkopen aan derden... ...is dat wat mij betreft niet zo'n probleem. Maar ik ben het absoluut met je eens dat dit soort zaken op internet sowieso uh, veiligheidsissues heeft. Ja, het is ook meer dat je eventjes dan uh, precies uh, van ze te horen zou willen krijgen van... ...wat leg ik nou precies vast en wat doe ik er wel en niet mee. Kijk, dan is het nog een kwestie van vertrouwen je ze en geloof je ze. Maar het kan geen kwaad als ze als daar toch even uh, wat duidelijkheid over scheppen. Uh, vind ik zelf, want dan, dat is voor mij toch wel een reden om, om even te denken van wil ik het wel of wil ik het niet ik zal in de privacy voorwaarden kijken wat ze, wat ze ermee doen, heb ik nog niet gedaan, maar ik uh, was zo enthousiast dat ik daar niet zo goed aan gedacht heb eigenlijk om heel eerlijk te zijn, maar je hebt volledig gelijk ik zal het voor, voor je nakijken ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar programma's als WhatsApp, uh, die, die maken natuurlijk ook gebruik van, van al je contacten en zo. Net wat Dirk al zei, er zijn veel meer apps die dat al doen. Uh, nog even Dirk, ik zie in mijn agenda uh, uh, twee keer een uh, definitieve afspraak staan. En uh, ook nog de, de, de niet-definitieve de afspraken. Dus dat, ik heb uh, waarschijnlijk iets fout gedaan, zodat het niet helemaal goed gelukt is. Um, nou ja, we moeten het nog maar eens even samen uitproberen. In ieder geval ben ik benieuwd, uh, mocht je daar nog tijd voor hebben? Alhoewel, jij blijft nu voorlopig aan het woord. Wat er in jouw agenda is terechtgekomen tot zover? Oké, okay, mijn agenda kan ik uh, nog even roepen. Daar staat inderdaad de testafspraak in om 1945 en die niet definitieve, die zijn weg. Nou, zo geweldig lang ben ik niet meer aan het woord, want de volgende twee apps zijn eigenlijk ook heel recht toerecht aan. Uh, het zijn beide spraakapps -app, spraak en we gebruiken spraakherkenning. De eerste waar we naar gaan kijken is um, e-mail++ en de tweede is uh, YouTube die ook een spraakfunctie heeft. De e-mail++ had ik hier bij de hand. Ik heb een beetje het idee dat mijn uh, phone een beetje lastiger veegt als deze app gedraaid heeft. Ik weet niet hoe het komt. Tot nu toe ging het allemaal prima met mijn telefoon. En soms in, in deze app of in het versturen van die mail uh, gaat hij wat raar lopen doen. We gaan het beste ervan hopen. Hij heeft hier een e-mail. Plus plus, universal. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Misschien dat het ergens een afkorting van is die ik niet helemaal begrijp. Het is de knop die dient voor de opname. E plus plus. N -l -n -l nou, de NL-NL-knop lijkt me duidelijk. Daar kun je de taal in gaan stellen die je gaat inspreken. E Settings. Settings ben ik altijd in benieuwd. Complex. Complex. Basisinstellingen. Complex. Basisinstellingen. Hecht audiobestand aan, nou dat is op zich een leuke optie. Dan kun je kijken, uh, kun je luisteren naar de e-mail en hoef je niet uh, als er hele dwaze dingen in staan, kun je eens horen wat men daar echt gezegd heeft. Een voeglink naar e-mail toe. Uh, ik heb getracht het op het internet te kunnen terugzoeken wat de, waar, waarom hier een link ergens zou moeten gaan staan, is mij niet gelukt en dat geldt ook voor de volgende twee instellingen. Hij heeft schijnbaar geluidseffecten, maar welke effecten er uh, gebruikt worden, dat uh, wordt helemaal nergens duidelijk. Detectie einde de spraak. Detectie. Detectie eind de spraak, nou die snap ik gelukkig wel. Die kun je instellen op geen detectie, op kort of lang. En als die uh, op kort staat of op lang, is dat een korte tijd of een lange tijd dat je je mond houdt. Dat die dan automatisch einde de spraak detecteert. Ik heb hem nu op geen staan, omdat als ik zeg uh, hallo Bruno... Hoe gaat het met jou? Dan is die al een lange detectie voorbij en dan stopt die al. Geef de app een rating. En ik denk dat je hier dus gewoon... Uh, of dat weet ik wel zeker. Een uh, rating is, is een getal tussen 1 en de 5. En je kunt ook je opinie geven. En dan komt dat waarschijnlijk gewoon in de App Store te staan. Ik ga hier terug... Kijk, zo, zoals nu dus, dan loopt dat gewoon niet helemaal lekker met dat veeg. En dat is het nou een verhaal van. Ik dubbeltik de greepknop. En nu gebeurt er dus helemaal niks op mijn scherm. Maar hij komt wel goed. Daar is hij weer. Oké, okay, de universal PDF knop doe ik dubbeltikken. Dan hoor ik een toontje en dan ga ik praten. <coughs> en dan ga ik kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Hallo Bruno, kom aan, Nieuwe regel. Ik wil je graag uitnodigen... Voor het Bartimeus vragenuur van de volgende week en hoop dat jullie er allemaal weer bij zijn. Ik richt dit specifiek tot Bruno. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen: Hallo allemaal enzovoort enzovoort. Vriendelijke groeten, Dirk van der Velde. Ik geef een dubbeltik en hij gaat meteen aan het herkennen en aan het modderen en de mail starten. Het onderwerp en daaronder staat mijn mailtje. De Vlade, accessie, Loftekst, hallo, ik wil u graag en nodig van het kortleven vragen nu en van volgende week en hoop dat jullie allemaal erbij zijn. Ik kreeg het specifiek tot jullie van natuurlijk pakken en zeggen hallo allemaal en zo voort en zal voort van de Vandaag. Nou, hij komt een een heel eind komt hij wel met leuke dingen, maar of dit nou de manier is zo je nu al e-mail kunt sturen, ik denk het nog niet. Aan de andere kant is het wel leuk om dit soort dingen te laten zien, want het gaat wel met sprongen vooruit. Dus Bruno, daar maakt hij uh, iets van Tokio van ofzo. En als je dan het mailtje zelf afluistert, dan hoor je mij uiteraard gewoon praten, of als je het mailtje afluistert hoor je mij gewoon praten. En daar hoor je wel dat ik Bruno zeg. Nu is mijn stem geloof ik niet al te geschikt voor dit soort geautomatiseerde herkenningen. Dus dat het bij mij beroerd is, wil niet zeggen dat het bij iedereen zo slecht is. Um, en misschien als je wat duidelijker of beter articuleert dan ik doe dat het dan nog beter wordt ik ben er overigens wel van overtuigd dat dit de toekomst gaat worden uh, je ziet ook allerlei dingen ook alweer rondgonzen over Syrië dat dat uh, toch Nederlands gaat worden uh, nou ja, als dat, ga, als dat goed gaat dan gaan er gewoon echt heel erg leuke en spannende dingen gebeuren in de toekomst tot hier even zijn de vragen. Uh, wat het toontje betreft in de settings, dat is gewoon het geluidje uh, dat je hoort wanneer het klaar is om uh, op te nemen. Uh. Als <laughs> we wel eens een wat betere vertaling mogen maken wat mij betreft. Die had ik niet bedacht. Ja, ik heb er ook even naar gekeken naar het programma, dat Mail++. En uh, ik had hem op detectie. Maar uh, als ik een heel kort stukje zei, maar heel even ophield, dan uh, dacht je al dat hij klaar was. Dus het moet dus blijkbaar op niet detectie staan. En als hij klaar is, moet je hem handmatig blijkbaar dan dubbeltikken om het mailtje af te ronden. Begrijp ik dat goed? Als je de detectie op geen hebt staan, dan moet je dubbeltikken om het af te ronden, ja. Ja, op een gegeven moment houdt hij ook wel op na vijf uh, minuten of zo, maar dan moet je wel heel lang stil zijn. Ja, want ik, ik vond dat lang detectie... dat, dat het was heel kort, ik vraag me dan af wat dan kort detectie zou zijn geweest. Ik, ik hield gewoon een korte pauze, zoals bij een komma. Ja, ik vond de lang detectie ook te kort. Die was ongeveer als ik zei van, uh, hallo aard, comma, nieuwe regel. Hé hey gaat ga je mee? Dan had hij een lange detectie gezien en dan was het alweer klaar. Dus die kort zal wel helemaal erg kort zijn, denk ik. Dan moet je gewoon heel erg mitruur, staccato, doorpraten om hem niet de korte detectie in te krijgen. Ja, en wat ik ook wel even interessant vond, Derek, uh, Ik werk nog niet hoe uh, uh, nauwelijks met dit soort uh, applicaties is. Maar hij herkent kennelijk ook uh, commando's als uh, nieuwe regel of Alinea. Uh, werkt dat ook inderdaad echt? Dat werkt echt. Ik denk dat uh, heel veel van dit soort mensen dezelfde spraaklibraries kopen. Kijk, het is nu niet zo dat uh, Avasoft uh, het spraakherkenningswiel uitgevonden heeft. Dat is een beetje hetzelfde als uh, stemmen op de iPhone. Als je een app wil maken die stemmen gebruikt, dan kom je bij A cappella terecht of bij... Um, de andere is me even ontschoten. En ik denk dat dat voor opname maken ook geldt. Dus al die um, programma's gebruiken volgens mij dezelfde opname engines. En die kent inderdaad dingen als comma, nieuwe regel. O, F, Spatie, I K, Spatie G A, Spatie S, P, E, L, L, E, N. Dat snappen ze over het algemeen ook dat je gaat spellen. Um, er zijn instellingen voor nieuwe paragraaf. Dan maak je twee nieuwe regels. Wat je volgens een aantal mensen kunt... maar dat heb ik nog nergens in commando's kunnen uh, vinden... is dat er ook een soort van correctiemode zou moeten zijn... in sommige engines. Dat zou het natuurlijk helemaal mooi maken. Dat, maar dat zal waarschijnlijk een hele moeilijke implementatie zijn... met uh, voice-over of met braille. Men heeft dat ook wel op de PC geprobeerd. Daar heb je uh, nuance. Oh, dat is natuurlijk ook zo'n andere grote spraakboer. Ehm... Um, ...of je daar kunt inspreken met de PC en tijdens het inspreken dingen kunt corrigeren... Uh, ...of woorden uit lijsten kunt kiezen als hij het niet zeker weet dat hij zegt van nou het kan zal of mal zijn... ...dat jij dus met je aanpassing erbij dat kunt kiezen. Ik heb dat nog nooit echt heel soepel zien werken uh, voor mensen die kunnen zien overigens... Uh, kan dat wel heel erg mooi zijn? Want dan kun je de tekst gewoon mee laten lopen en je kunt wel leren om te praten en uit lijstjes te klikken als er meerdere opties zijn. Dat schijnt niet zo heel erg moeilijk te zijn. Dus dat is meer een kwestie van de aanpassing. En die engines zie je steeds beter worden, wat ik al zei. Dus ik denk inderdaad dat dit wel goed gaat komen uiteindelijk. En ja, dat verband zou het natuurlijk ook wel aardig zijn om te weten welke uh, spraakengines je precies, of herkenningsengines je precies gebruiken en daar dan ook. Uh ja in, in meer in zijn algemeenheid een beschrijving van te hebben... van welke commando's uh, kun je daar nou eigenlijk gebruiken. Dat, uh, dat zou natuurlijk best, uh, best handig kunnen zijn... want het is een beetje trial and error, begrijp ik. En uh, dan moet je maar zien wat er dan uh, komt. Oh ja, ik weet niet of ik nou aan de beurt ben... maar ik neem het maar. Uh, mijn ervaring is dat... Uh, afhankelijk had ik er een beetje een probleem mee... omdat hij het eerste stukje van de mail... steeds uh, niet voorlas of niet uh, teruglas... Ik heb de indruk, maar het kan alleen een indruk zijn, dat als je de spraak uitzet, even, dus voordat je gaat inspreken, dat het dan allemaal ietsje beter en soepeler werkt. Maar zoals gezegd, dat kan een indruk zijn. Nee, een spraaksynthese uh, uh, spraak kan soms storen, je hebt gelijk. Ja, het is altijd moeilijk om dat te bepalen. Kijk, zolang je hem niet meer hoort, zou hij niet moeten storen, maar hij hoeft natuurlijk niet dit te zeggen of te kraken of te doen en hij stoort wel nog andere vragen over dit. Over, uh, dan nog even over Bruno. Nee, volgens mij staat hier niet bij uh, welke uh, spraakherkenningsengine ze gebruiken. Um, hoe heet dat PC-programma nou toch wat, wat zoveel met spraak doet? Hè? Ja, dat heet toch Nuance? Nee, dat heet niet Nuance. Is me even ontschoten. Maar dat is een van de grote spraakengines en daar is ook een, uh, een app van en daar was wel gedefinieerd welke dingen er. Uh, ...als commando gebruikt mocht worden. Ja, nou ben ik er alweer, want ik heb mijn vinger op de knop gehouden. Um, hij zegt, in de, hij gaat als je zo gauw je gaat inspreken met de spraak aan... ...dan gaat hij op de koptelefoonstand, of hij heet zo ding, op je oortelefoonstand. En hij praat intussen inderdaad, hij roept maar bezig dit met bezig dat of zo. Dat, en dat, dat dus kan toch erg storend zijn. Je hoort het bij heel zacht, maar het is er wel. Um, wat jij bedoelt, Dirk, is inderdaad van nuance en dat heet Dragon Naturally Speaking... Exactom, dat was wat ik bedoelde. Um, daar is een lijst van commando's van bekend. En Astrid, ja, uh, hij zegt inderdaad bezig met dat kleine speakertje. En ik denk inderdaad wel dat je gelijk hebt dat dat, dat storend kan zijn. Hoewel ik het nu niet hoorde overigens hoor. Dus ik heb het ook wel eens wel gehoord, daar heb je inderdaad wel gelijk in. Maar andere mensen met commentaar of vragen. Dan gaan we door naar het laatste deel van, van vandaag. En dat is het van. oh nee, het ene laatste. Sorry. ...is het verhaal met een uh, YouTube met Voice Search. Ik wil die uh, wat korter houden gezien de tijd. Het is een, uh, een hartstikke mooi ding. Um, ik vind de interface af en toe een beetje niet helemaal duidelijk. Ik kom soms op plekken dat ik niet terug kan komen in het basisscherm. Dus ik weet niet in welk scherm ik nu zit. Het benoemen van knoppen, dat blijft altijd wel lastig... ...want deze heet Search Clear... Nou. nou, kom op. Search Clear at 2x-knop. Dat is de knop om je ding schoon te maken, je, je tekstveld schoon te maken. En search Voice at 2x-knop. En dat is de knop om daarmee in te spreken. Als je daar um, die dubbeltikt en je roept uh, iemand van wie jij nummers of video's wil zien of eventueel um, plaatsen of, of weet ik veel wat ook maar. Dus ik ga het wel eens met Den Dolder proberen eens kijken wat hij daar uh, over te melden heeft. Dus doe ik die voice -knop. dubbeltikken. Den Dolder. En hij heeft gewoon echt gewoon Den dollar gevonden. De reden waarom hij dit kan, denk ik, is omdat uh, in tegenstelling tot wat bij het vorige uh, appje moest gebeuren... ...gewoon willekeurig miljoen aantal woorden her echt herkend moest worden... ...gaat hij hier nog een keer zeggen van nou ja, ik zie iets van Den, den dollar of zo, of uh, De dollar of zo... ...gaat hij dat wegzetten tegen alle woorden die hij alleen in YouTube heeft staan... En als je dollar al hebt, dan kom je dus redelijk snel van, het zou wel eens den dolder kunnen zijn. Dus daar, ha, daar, ha, daar, nou, daar haalt hij in feite hetgene wat de spraakherkenning herkent, nog een keer door een lijst met mogelijke woorden heen. En dat maakt het natuurlijk een stuk trefzekerder. Ik ga nu naar rechts toe. Ik kan video's kiezen. Knalen. Verfijnen. Nou, die eerste zullen we nog even niet nemen. Um, uh, hij zegt, voor iedereen zegt hij vermeld in videotabel. Vermelding in videotabel. Tent 1998. Nou, dat lijkt me een zeer veilige keus. Ik doe deze dubbel tikken. En hij gaat spelen. Maar de, de donder was tot hier aan toe, en Astrid. maakte mij. attent hierop. Ik ga even terug naar de zoek. Die maak ik even schoon. En ik ga zoeken naar de pianist Raymond Paraya, En dat vindt hij ook gewoon, denk ik wel. Raymond Paraja. Nee, hij vindt, vindt hem nu niet. Even kijken wat hij... Nee. Dat had hij beter kunnen doen, denk ik. Ik ga dat nog één keer proberen. Het is Paraja, geloof ik. Terugknop. De dolder. Zoeken. Ik maak hem schoon. Raymond Paraya. Nou, hij... hij maakt hier nu wat anders van. Ik heb hier vanmiddag even met je te spelen. Misschien was ik toen minder moe, minder nerveus als jullie luisteren of minder wat anders. Toen deed hij dat met iets betere resultaten. En dat bijgevoegd met nogmaals dat mijn stem schijnbaar niet geschikt is voor dit soort dingen. zou ik dat appje gewoon een keer rustig proberen. Uh, het heeft niet zo heel veel instellingen. Dat valt me erg mee. Je kunt alleen het beginscherm kun je instellen. Of dat uh, een categoriescherm of een meest bekeken scherm moet zijn. En that's it. Voor de rest heb je een gidsscherm en een knopscherm. En daar begon mijn probleemleven. Ik heb nu bijvoorbeeld hier aanmelden staan en. De... Kijk, als ik. Even kijken, die. Um, als ik gewoon met mijn vinger eroverheen ga, kom ik wel tekst tegen, kan ik wel vegen, maar het komt wel eens een keer voor dat hij op een bepaalde term flink wat je net had, dat aanmelde en dat ik dan geen kant meer op kan. Dus dan moet, dan moet ik echt iets gaan aanwijzen op het scherm. Oké, okay, nu bijvoorbeeld. Vegen links recht, dan is er niks te beleven. Als ik dan rustig naar beneden ga, dan is er gewoon een terugknop en is er is eigenlijk niks aan de hand. Volgens mij is dat een, een bug in IOS 6 overigens. Ik denk dat IOS 5 mensen daar minder last van hebben. En de gids is... Dat zijn gewoon wat categorieën die je kunt dubbeltikken. Ja, zeg. Er zijn dus nu heel veel autofilmpjes opgekomen. Ik vind het overigens wel vervelend dat hij steeds in videotabel. Vermelding in videotabel erbij moet gaan zeggen. Um, je kunt uiteraard filmpjes ook weer delen en doorschieten. En op Twitter hoor je en wat je ook maar wil. En je kunt ook een account aanmaken. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Of je dan ook zelf filmpjes kunt plaatsen via deze app... Het zou me niet verbazen als dat gewoon uh, gaat lukken. Even tot zover zijn er vragen. Of ook aanvullingen mag natuurlijk. Een mens kan gewoon niet alles weten. En ik weet zeker niet alles. Dus graag aanvullingen of vragen. Nou, he, geen wonder dat je die pariah niet kon vinden. Want hij heet namelijk Marie Pariah. En geen Raymond Pariah. Dus ja, die vind je dan niet. Dat is één. En ik heb van de app geleerd dat ik... Nooit, ik, wat ik nooit geweten heb dat YouTube zo leuk is. Ik vind het echt fantastisch. Ik had gisteren uh, ingeroepen Consumentenbond. En dan krijg je uh, uh, allemaal filmpjes over Windows 8, over de iPad mini, over, nou ja goed, waar zij dus maar filmpjes over hebben. Ik vind het fantastisch. Ja, Dirk. Um, ik had twee vragen. Ten eerste, hoe heet deze app? En ten tweede, uh, vorige week, of was het nou 14 dagen geleden, heb je die andere YouTube-app besproken. Uh, die kan dus eigenlijk zo ongeveer vervallen, hè? Ja, ik was ook wel nieuwsgierig hoe deze app heet. <laughs> de app heet gewoon YouTube. Als je YouTube invult op het... Uh, app Store, dan is het de eerste app die je tegenkomt en de tweede app is de YouTube Player. Ik had... Uh, deze al wel eerder gezien, maar ik had niet gezien dat hij een voice zoekbutton had. Ik had niet verstaan wat hij daar zei. Zo, wat ik al zei, soms een beetje lastig dat ze die Engelse uh, technische namen aan buttons geven. Meestal begrijpen ze wel, maar ja, zo af en toe mis je er eentje. En ik had deze gemist. Dus vandaar dat ik vorige keer met de YouTube player gekomen was. Anders had ik denk ik deze wel genomen. Oké, beter de, onze Belgische vriendinnen even inzetten. En die... Uh... Dan, ...dan kun je het meestal wel goed horen. Ja, maar die vind ik met het voorlezen van teksten vind ik haar niet zo prettig. Dus dan moet je taal blijven switchen. En ik had, niet, ik had eigenlijk gewoon de niet de moeite genomen om die knop even te spellen. Ik ben het overigens van harte met Astrid eens dat YouTube is, is ook echt geweldig. Ik meen ergens gelezen te hebben dat er 36 uur uh, per minuut aan video neer wordt gezet worldwide... Dus het is ook meer dan gigantisch wat daar staat. Wat je maar zoekt aan um, mensen, filmpjes of van alles en nog wat. Over steden, over van alles en nog wat. Maar ook over gebruiksaanwijzingen. Er zijn ook wasmachinefabrikanten die uh, gewoon in een sticker op de wasmachine zetten dat de gebruiksaanwijzing op YouTube staat. En dat zul je alleen maar meer gaan zien, denk ik. Ja, dat is echt handig, Krijg filmpjes en dat is echt handig voor blinden. Ja, en ik geloof zelfs dat uh, YouTube nummer 1 is. Uh, wanneer mensen naar iets gaan zoeken. Ze gaan veel vaker eerst een uh, zoekopdracht geven aan YouTube. Omdat ze dan direct uh, ja, meer uh, beelden krijgen en, en, en meer informatie eigenlijk. Of, uh, of in ieder geval staat hij toch nummer 2 als het niet nummer 1 is. Ja, als YouTube 2 staat, staat zijn vriendje Google 1 of andersom. Dus dat... Uh... <laughs> Komt bij de Velde Club vandaan. Maar dat video zoeken dat, um, dat gebeurt inderdaad steeds, steeds meer. En wat je daar ook in zult gaan zien is dat ze gaan ook steeds verder met objectherkenning. Dus op een gegeven moment kun je een, een zoekvraag kun je typen. Je kunt een zoekvraag inspreken. Maar je kunt ook een foto maken van iets. Van een plant, van een bloem, van een beest. En dat is dan de zoekvraag. En ja, dat zal de volgende... Uh, Serie wel zijn. Uiteraard zijn filmpjes niet het meest geschikt voor blinden en slechtzienden, dat snap ik. Maar bij zeker die instructieve filmpjes uh, van hoe moet je dat en dat. Um, um, ik heb kleinkinderen. En die, hebben, die zitten in een kinderwagen. En dat is echt zo'n hele grote tank van een kinderwagen. En die moet je in elkaar kunnen vouwen. Nou, ik ben blij dat ik het YouTube filmpje gezien had. Want anders had ik hem nooit in elkaar gevouwen gekregen. Je moest hier aan draaien. En dan een, ho een hoger hendeltje. Maar ze legden het wel zo uit dat het gewoon duidelijk was. Kijk, uiteraard. We zijn natuurlijk... Nou, ik durf daar geen percentage van, van te noemen van de filmpje gewoon Niet voor ons toegankelijk. En dat is jammer. Maar het... Kon bij de instructiefilmpjes nog wel eens een keer meevallen. Ja, nou, maar je had het erover dat we dus, uh, straks in beeld kunnen zoeken. Nou, dat hebben we al. Alleen ik weet we nog niet meer hoe dat programma ook weer heette. Maar dan kun je inderdaad een foto ergens van maken. En dan krijg je daar een retour uh, wat het is. Ja, dat heet Omobi, heet dat programma. En dat doet inderdaad al wel wat. Uh, maar dat zal nog zeker verfijnd gaan worden. Maar uh, je kunt dat plaatje nog niet in YouTube stoppen... ...als zijnde hetzelfde plaatje. Of dat plaatje in Google stoppen als zijnde... Uh... Ik maak hier een foto van welke willekeurige plant in de tuin. Die gaat uh, Google in. Uh, en die krijgt er alles wat over die plant uh, nodig is om te weten terug. Kijk, en dat duurt echt niet zo heel erg lang... mee dat dat gewoon wel kan. Dus dat echt die foto als uh, zoekopdracht erin gaat. En dus niet de vertaalde foto in tekst als zoekopdracht. Het is gewoon echt het plaatje. Mag ik nog wat uh, zeggen? Daarover? over En ook over de vorige bespreking van de vorige app. Ik heb echt de indruk dat uh, dat probleem met vegen enzovoort, dat dat in IOS 6 zit hoor. Want uh, ik heb daar helemaal geen last van gehad. Bij geen van tweeën. Zou goed kunnen. Dat was wat ik ook al uh, zei dat dat een van de mogelijkheden was. Wel nou, gelukkig. Dat de iOS 5 daar dan uh, geen last van heeft. Nog andere vragen of dingen over het uh, YouTube appje. Anders gaan we door met andere zaken die jullie gevonden tegengekomen hebben. Of anderszins meegemaakt hebben. Nou ik heb ondertussen even gezocht op YouTube. Als je op YouTube zoekt krijg je zo'n duizend of meer hits. En de eerste is hem uh, volgens mij. En die is van, uh, van Google zelf. Google Inc. Uh, als tweede kreeg ik niet die uh, YouTube-player, maar weer wat anders. Maar het, is dus inderdaad, uh, het lijkt erop dat het de bovenste is, maar als je alleen op YouTube zoekt heb je dus meer dan duizend mogelijkheden. Ja, het is net de bovenste van Google Inc. en hij is gratis. Het is dus waarschijnlijk gewoon de app die in de plaats gekomen is voor, die, uh, ja, voor het feit dat, uh, dat uh, Apple het niet meer uh, zelf doet. Hè. Dus uh, dat is dan een, uh, nou ja, een zeer goed alternatief lijkt me. Even snel, hoe heet de app? Want mijn laptop valt uit en ik uh, ben net terug. Hoe heet die app waarmee je gesproken kan zoeken in YouTube? Hij heet YouTube en het is de bovenste hit als je YouTube in de App Store stopt. Hij is van Google Inc. en hij is gratis. Ik denk inderdaad dat er een behoorlijke strijd aan het losbarsten is en blijft tussen uh, Google en Apple. Kijk, Apple heeft nu Google uh, op twee... ...voor Google heel belangrijke fronten van de telefoon afgekeild. Uh, dat zijn de kaartenapps apps en uh, YouTube. En Apple dacht dat zelf waar te kunnen maken. Nou, dat is met de kaartenapp app nog niet helemaal gelukt. En met YouTube ook nog niet eigenlijk. Dus dat... het, Ja, misschien krapt Apple zich nog wel eens achter het oor. Het kan ook best zo zijn dat Google heeft gezegd... ...van nou Apple, we willen gewoon helemaal niet bij jullie op de telefoon zijn. Doei. Je weet daar nooit het fijne van. Dat zijn... Uh... Heel grote belangen die daar spelen volgens mij. Dat is uiteraard wel zeker. Maar je weet nooit hoe het exact in elkaar zit. Oké, okay, ik uh, heb van de week een mevrouw aan de telefoon gehad. Uh, waar we uiteraard niet een naam kunnen noemen. Maar die is zo verschrikkelijk boos op Apple. Dat zij een product koopt waarvan de HQ stem niet goed is. Dat die... Uh, wilde media gaan zoeken. Dus die gaat naar kassa. Die gaat naar alles wat ze vinden kan om uh, uit te leggen dat uh, Apple een uh, product maakt wat niet geschikt is voor blinden en slechtzienden. Ik uh, heb getracht het enigszins te nuanceren. Dat ben ik gewoon niet met haar eens. Maar nou, ik ben wel met haar eens dat de update van, uh, zij had ergens een iOS 5 iPhone gezien. En de. Nee, zeg ik dat verkeerd. Een iOS nou, 5.x iPhone gezien. En een iOS 6 iPhone gekocht. Zat een iPhone 5 gekocht. En was gewoon heel erg teleurgesteld in de HQ stem. Nou, ik kan me dat op zich best voorstellen. Ik denk zelf dat er wel alternatieven zijn. En ik kan op zich goed met die... Uh, uh, compacte versie leven. Sterker nog, ik gebruik altijd de compacte versie. Die, uh, dat vind ik prettiger. Maar ook heel veel mensen vinden die HQ-stem prettiger. Dus dat, uh, ja, dat ze boos snap ik. En uh, we gaan er vast nog van horen, zei ze. Ja, ik heb toch zoiets van, uh, waarom geven ze ons niet gewoon de keus dat je zegt van nou, misschien zijn er wel mensen die zeggen van, uh, nou, ik vind Claire helemaal te gek. Eh? En dat je dus gewoon zelf een voice uh, kunt kiezen die je gewoon kunt, uh, die je uit de stoor kunt trekken. Dat is een kwestie van licenties. Kijk, um, het feit dat Apple ervoor gekozen heeft om op iedere stem, of nee, op iedere iPhone mogelijk Claire te zetten, betekent dus dat ze bij, voor iedere iPhone, voor, nou ik weet niet hoeveel, kijk die mannen verkopen dat natuurlijk met zulke gigantische getalen in, maar ze betalen dus voor iedere iPhone een mini-licentie voor Claire. Dus als je dat met acht stemmen gaat doen, dan gaan die kosten uh, acht keer zo hoog worden. En of het nou een dubbje of een euro is per licentie, ik heb echt geen idee. En hoeveel ze er kopen? Ja, uh, uh, misschien 10 miljoen, misschien 50 miljoen. Roep het maar. Dus daar, dat gaat nu wel om grote bedragen als je gewoon een extra stem uh, beschikbaar wil maken op een telefoon. Ja, maar dat bedoelde ik ook niet. Ik bedoel, dus je hebt dus een, een, een standaard stem en dat je dus andere stemmen in de App Store kunt kopen. Oké, okay, je bedoelt gewoon los van Apple dat je er gewoon stemmen bij kunt kopen. Dat zou op zich uh, hartstikke mooi zijn. Ja, en misschien gaan ze dat ook wel doen. Als je hem overigens jail jailbreakt, en nou ja, of je dat nou wel of niet moet willen, dat laat, laat ik even in het midden, uh, is het wel mogelijk om andere sizes erin te prutsen. Dus al die stemmen zijn wel compatible met elkaar, en op die manier uh, Kun je wel van stem wisselen als je het echt wilt, maar dat schijnt een hele geluks te zijn. Ja, dat klopt. Ik ben het wel met Paul eens, want je ziet het dus wel bij, uh, bij X voor de, voor de Mac computers. Daar kun je gewoon uh, uh, wel stemmen uh, voor kopen. Uh, ik ben even de, de naam kwijt van uh, zo'n stemleverancier, maar... Uh, dat kun je ook, Paul Erkens heeft daar ook een verhaaltje over in zijn podcast over de Mac. En je hebt daar standaard op de Mac sowieso al meerdere keuzes voor Claire. Zowel Compact als HQ als ook Xander. En de Ellen, de Belgische Ellen, de Vlaamse Ellen. Dus die mogelijkheid, ja, ik ben het met Paul. Het zou mooi zijn als we die mogelijkheid konden bieden. Ja, wat ze dan misschien zouden moeten doen is uh, al uh, dat hele gedoe, want dat geeft ook een heel reis aan natuurlijk... Als een uh, uh, HQ stem eenmaal niet deugt, dan hebben we dat gezycleerd. Als ze het nou zo zouden doen dat ze in standaard alleen nog maar de LQ stemmen zouden leveren, dan kun je in ieder geval voice-over gebruiken. Wil je dan voor een bepaald taalgebied een HQ uh, uh, stem, dan zou je die kunnen bijkopen. En dan kun je ook kiezen welke smaak je die wilt. En dan betaal je in feite gewoon zelf. En dan hoeft niet elke iPhone gebruiker mee te betalen aan die stem, die toch vrijwel niemand gebruikt. ...en die dan bovendien ook nog eens een keer slecht van kwaliteit en niet veranderbaar is. Dat zou denk ik wel een goed idee zijn. Het zou mij een prima idee lijken. Overigens uh, heb ik wel eens iemand horen beweren dat dit was, die wel wat van stemmen afweet. ...dat dit waarschijnlijk gewoon een foute instelling van de stem is en niet echt een foute stem. Zo'n stem kun je een lijst met parameters meegeven en daar vermoedt iemand dat daar een foutje in gemaakt is. Dus dat er of twee omgedraaid zijn of roep het maar... Een relatief vrij klein tikfoutje. Dus zou het ook relatief vrij makkelijk hersteld moeten worden. Maar wat ze bij Apple doen is natuurlijk vrij makkelijk. Of vrij makkelijk. Uh, iedere bug die binnenkomt, daar kennen ze een gewicht aan toe. En de gewichtig, gewichtigste bug wordt aangewerkt. Dus dan uh, ja, weet ik niet wanneer ze aan deze bug toe komen. Ja, dat verhaal klopt. In zoverre heb ik ook gehoord. En misschien heb jij het wel. We hebben een keer bij, tijdens het, het, het, het, hoe heet het, het joost vragen in Europa gehad. En toen zei Raymond Jansen met name, die zei van... Die, die, die, die stemmen die bestaan uit een library met een aantal, zeg maar, een soort uh, Windows structuurtje met een, met een aantal mappen met, uh, met, uh, met bestandjes erin die bepaalde dingen regelen binnen die stem. En wellicht dat ergens iemand ergens een, een, een, een mapje op een verkeerde plek heeft neergezet, waardoor we nu deze rare spraakregel erin hebben gekregen. Ja, zo simpel zou het zeker kunnen zijn. Want op zich bouwt Apple natuurlijk helemaal niet zelf die stemmen, want dat is hun werk gewoon niet. En er zijn gewoon. Uh... Uh, Bedrijven als A cappella en uh, Nuance en zo, die uh, daar heel veel meer verstand van hebben, en de, daar worden ze gewoon gekocht. Ja, was gewoon goed, dus als ze gewoon de, de, de versie van iOS 5 weer uh, terugplanten in iOS 6, dan is volgens mij het hele probleem verschrikkelijk simpel op te lossen. Maar ja, uh, dat moet wel even iemand doen. Yep, en dat is het probleem, want die iemand kan uh, eerst zijn werktijd uh, gebruiken om andere problemen op te lossen. Maar ik ik ben het er zeker met je eens dat het mogelijk een relatief vrij kleine ingreep is om dat weer goed te krijgen uh, aan de andere kant moet je je niet vergissen als je een productie van de omvang van iPhone bekijkt, dat gaat natuurlijk om, om miljoenen zo niet honderden miljoenen uh, is men heel erg strikt op um, en er zijn er ontzettend strenge procedures voordat iets in, in de ...main-uitrol ingebakken wordt. Echt wat het ook is. Uh, ook al wil je een pixel... ...een andere kleur geven. Ja, nou dan hadden ze dan toch... ...hebben ze bij... Alexander uh, Alexander toch behoorlijk zitten slapen dan. Ja, er heeft echt... Uh, ...iemand behoorlijk geslapen, ja dat ben ik met je eens. Maar ook om dat geslaap dus teruggebakken te krijgen... Uh, ...moet je wel... ...door alle veiligheidsprocedures zeker heen. Oké, okay. heb ik nog even een opmerking... ...voor uh, de mensen die... Uh... Uh, PCM of NCT lezen. Er stonden uh, een paar leuke apps in. Die heb ik geprobeerd. Want ik dacht, dit is misschien iets leuk voor het vragenuur. Maar die zijn niet toegankelijk. Het ging om een uh, lijstend appje dat heette Pronto. Dat zag er uh, uh, veelbelovend uit, maar dus niet toegankelijk. En het gaat om een uh, Twitter appje uh, Tweedle. En daar zijn dus ook toegankelijkheidsproblemen mee. Uh, voor wat het waard is. Ja, en wat ook heel jammer is. Dat is uh, dat uh, de. Nokia had ook een, een kaarten-app uh, gemaakt, gratis beschikbaar gesteld, maar helaas, hij is uh, niet toegankelijk. Ja, daar is het leven over gegaan, dat is ook heel erg jammer. Ja. En er wordt toch een hoop geld in geïnvesteerd, en als u, dan zal zo'n kaartenapp ook wel niet echt heel simpel zijn om dat echt goed toegankelijk te krijgen, hoor. Maar goed, het, het, het, het, het, het, het instellen van die adressen zo, dat uh, had best wel eens toegankelijk mogen zijn, vind ik. Dat is erg jammer. Ik heb verder niet heel veel bijzonders meer. Is er nog iemand van jullie die uh, waar de bijzonderheid uh, hoog staat? Nou, het is uh, zo dat ik heb dus begrepen van, uh, van Apple zelf, dat dus als je een, uh, een app gaat bouwen en je hebt, je gebruikt dus uh, hun attributen daarbij, dat het uh, eigenlijk automatisch al uh, voice-over geschikt wordt. He, je zal dus echt keuzes moeten maken om het niet voice-over geschikt te maken of dat je dus uiteindelijk alleen maar met met, uh, met pictures gaat werken. Uh, anders dan zou die dus gewoon uh, voice-over geschikt moeten zijn volgens Apple. Ja, daar hebben ze ook gelijk in. Apple uh, levert een aantal componenten waarbij je, uh, dat aantal zal een oh, 30, 35, 40 componenten zijn. Die kun je gewoon als je een app gaat ontwikkelen zie je een lege iPhone voor je neus en die componenten kun je gewoon op de plek trekken ...uit een gereedschapskistje waar wij ze tegenkomen... ...en die dingen zijn standaard uh, voice-over toegankelijk. Heel veel uh, programmeurs van die apps weten dus helemaal niet... ...dat ze voice-over toegankelijke apps programmeren. Wat het probleem echter is, is dat uh, een aantal trucs... ...of meestal visuele dingen die men wel graag wil kunnen... Uh, ...niet of... ...onderzins te standaard in die Apple componenten zijn gebouwd... ...en dat men daarom eigen componenten gaat bouwen. Stel je wil een, um, een achtergrond hebben... ...waarbij de knopjes die je erop zet... ...eigenlijk tot de achtergrond behoren... ...en alleen maar een hele lichte lijntjes te zien is dat de knopjes zijn... Nou, dat kan niet bij Apple, want bij Apple moet het behoorlijk wat contrast hebben. Dus gaan ze dan een eigen knopje bouwen, wat een uh, transparant midden heeft, zodat je de achtergrond er doorheen kunt zien. En als die de toegankelijkheid dan wel meenemen, dan kunnen we het gebruiken. Doen ze dat niet, wat heel waarschijnlijk is, want het zal wel een knappe klus zijn om een toegankelijk component te bouwen, dan uh, <lacht> is het niet toegankelijk. En bijvoorbeeld als je nu kijkt naar een, um, de app van de ING, die bouwen wel eigen componenten en uh, doen ook dus daar de, de toegankelijkheid bij, voor een overgrote deel. Als je kijkt van de app van 9292, die bouwen ook hun eigen componenten en hebben wat, moeilijk, wat moeite met de links tussen de uh, componenten onderling, wat de toegankelijkheid betreft. Dus jouw bewering is denk ik 100% waar, zolang je bij de uh, Apple standaard dingen blijft. Maar die zijn natuurlijk wel echt heel erg standaard. Hè? Uh, en dan is in feite, als jij een app hebt met vier tabbladen en vier knoppen en twee lijsten, dan kun je niet van tevoren zien dat die van jou is of dat die van mij is. Dus hij heeft er dan eigenlijk helemaal niks eigens meer. Vandaar dat er toch wel wat ontwikkelaars zijn die uh, eigen zaken gaan bouwen. Dat nou, zou toch mooi zijn als we daar dan uh, een... Uh... Uh, een stukje voorlichting bijgeven van. Uh, uh, Denk erom dat die, dat die apps wel VO-toegankelijk moeten zijn. Ja, er zijn wel eens dus gesprekken mee geweest uh, met Apple. Uh, Apple geeft heel duidelijk aan dat ze dat niet dwingend willen doen. Uh, dat ze dat wel mogelijk ooit in de toekomst adviserend gaan doen. Dus als iemand een app inlevert waar een ontoegankelijk component bij zit, dat Apple dan een mailtje terugstuurt van heel. Lief en aardig, maar uh, hij mag wel in de App Store, maar de component die je gebruikt is niet toegankelijk. Zou je daar in de volgende update naar willen kijken? Maar heel veel verder willen ze niet gaan volgens mij. Nee, dat, uh, dat begrijp ik. Uh, het is alleen zo dat je dus uh, uh, kijk, en dat zou ik al een heel fijn punt vinden. Als Apple, in, als ze dingen in de store zetten, uh, dat er dan een uh, herkenning op komt van. Uh, deze app is toegankelijk en dat kun je nu dus niet. Nu moet je dus inderdaad afwachten. Nou is dat met gratis apps niet zo'n probleem. Maar met betaalde apps dan is dat knap lulliger. Uh, dat je dus kunt zien aan de app al direct voordat je hem gaat downloaden... of dat ding toegankelijk is. Dat lijkt me toch wel echt een, uh, een handig iets. En dat zou Apple eigenlijk al direct kunnen invoeren. Okay. Jongens, het lijkt erop uh, dat uh, Dirk dat uh, eruit gevlogen is, tenminste bij mij... Uh, ja, ik ben het met je eens. Ik weet alleen niet, uh, Paul, hoe ingewikkeld het voor Apple is om ook nog de voice-over-test mee te nemen. Uh, naast alle andere tests die ze al doen. Maar ik weet dat die vraag al eens eerder uitgezet is en misschien uh, krijgen we daar ooit nog antwoord op. Ik zal even kijken of Dirk inmiddels weer terug is. Nee, ik zie Dirk nog niet verschijnen. Dus we gaan even uh, uh, verder vragen of er nog uh, uh, mensen zijn die uh, iets leuks uh, hebben of iets... Uh, Iets niet leuks of een, een een of andere goede tip. En als dat niet zo is, dan gaan we er heel zachtjes aan een eindje aanbreien Want het is al bij vijf. Tot bij Duval Radio door Debbie Buijs. Een hele leuke app bespreken en die heet Trein. En die is hartstikke toegankelijk. En uh, nou, ik wil er nu verder niet al te veel op ingaan, maar ik uh, vind hem heel leuk. Uh, je kunt uh, de uh, vertrektijden zien, je kan je stations zelf kiezen. Uh, je kan storingen zien, je kan een reis plannen. Het is, ik vind het hele, helemaal gek, te gek. Hij is voor uh, 89 cent te koop. En hij is heel makkelijk. Uh, wat trein betreft is dat volgens mij al een app die al een hele tijd bestaat. En als ik hem goed heb is dat een app die ooit gemaakt is door twee studenten. En uh, die was in het begin. Ik weet niet of die dus sneller was dan de uiteindelijke uh, reisplanner van uh, de NS zelf. Maar in ieder geval heeft de NS ooit geprobeerd om uh, die app weer te verwijderen. Omdat ze het niet zo leuk vonden dat die jongens dat hadden gedaan. Maar. Uh, het is grappig dat jij daar nu weer op komt. Want ik dacht dat hij eigenlijk dus verdwenen was. Maar hij is er nog steeds. Dirk, jij bent er inmiddels op de iPhone, hoor ik. Jep, ik ben er op de iPhone. Mijn. Uh pc lag ik met mijn elleboog per ongeluk op en er ging die van uit. <laughs> dacht ik dan in slaap aan het vallen was ik, weet het niet hoor. Um, het, het, wat ik al zei, het is zo'n dag. Uh, wat mij betreft kun je hem afsluiten Tom. Ik heb verder niks bijzonders meer. Ik ben, uh, vind het leuk dat er toch weer heel veel reacties komen van alle kanten. Dat er toch ook weer nieuwe mensen bij komen. Um, nou ja, het gaat wat mij betreft nog steeds de goede kant op. Uh, Ton, jij had de data in je hoofd die in december uitvielen. De... Nee, ik weet ze niet uit mijn hoofd. Jij weet ze wel, roep ze even als je wil. En volgende week uh, ga ik het zwaar krijgen en jullie ook, want jullie moeten het alleen met mij doen. En ik hoop dat ik weer hele leuke appjes kan vinden. En wat mij betreft, tot de volgende week. Oh, dat lukt jou best, Dirk. is geen enkel probleem. Um, Oké, okay. um, even de data in december... We hadden al eerder genoemd dat Dirk en ik moeten op vakantie. Daar hebben we uiteindelijk helemaal geen problemen mee. Maar onze vakantiedagen moeten op en onze overuren. Dat betekent dat 7 december, als ik het goed zeg, de laatste, het laatste iPhone-vraaguur is van dit jaar. Dus 14 december, 21 december en 28 december zijn we er niet. En dat geldt ook voor de eerste week in januari. 4 januari zijn we er ook niet. En als wij leven en wel zijn. En als we allemaal het vuurwerk overleefd hebben, zijn we er 11 januari weer. Oké okay, mensen, het is 5 uur. Uh, ik heb me weer uh, echt uh, met plezier gedaan en uh, weer veel geleerd en gehoord. Ik wens jullie dus allemaal een heel goed weekend. En ik zou zeggen, ben er volgende week weer bij met z'n allen. Groeten en een goed weekend.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 Movement